De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door de beleggingen in de ingestorte vastgoedmarkt is de bank in de problemen gekomen. De Spaanse overheid krijgt 45% van de aandelen in handen en wordt daarmee de grootste aandeelhouder. Bankia is de vierde bank van het land, zo'n 10 miljoen Spanjaarden hebben een rekening.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 Het weer, veel bewolking en op de meeste plaatsen buien. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het en Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Door de buien zijn de files vanochtend langer dan gebruikelijk. Er staat nu 180 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Knopend Hoevelaak en Eembruggen 8 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 8. A7 hoorn richting Zaandam. Bij de af Weidewormer 5 kilometer... A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koeplein 4. A9 ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Badenverdorp 9 kilometer. A12 Arnhem richting Utrecht bij Driebergen 6 kilometer. Verder op de A12 richting Den Haag voor Den Haag-Madeveld 4. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Waddenooie 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt Terbrechtseplein 4. A27 Almere richting Utrecht tussen Knopend Eemnes en Beeldhoven 5 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Alfred Maarn 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. De twee gaan schuilen in een portiek voor regen, licht en publiek. Er gaat een licht aan hier en daar, zondag half vijf het glas staat klaar. En zakjes friet gehaald Laag over buitenveldig dalt Huilend een dc negen Albert-Jan, wat was dit voor een leuke plaat om te beginnen? Mooi ja.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 voertuigen in de historie zit. Die is ergens voor gebouwd. Om de Nederland weer bevrijd te krijgen. Ja. Maar, uh, Tom, Tom even over auto's. Want uh, jij zegt, ik kan geen zwaar werk doen. Maar ik kan me ook herinneren dat jij een jeep. In een, in een hele korte tijd uit elkaar kan halen. in allerlei onderdeeltjes. en hem ook weer in elkaar zit en niets overhoudt. Dat kan. Dat heb ik gedaan. En hoeveel minuten haal je een jeep uit elkaar? We zijn in Engeland geweest. daar hebben we het officiële record gehaald. voor het boek van gunners. En dat hebben we binnen vier minuten gedaan. Vier minuten vier, en hele uh, auto slopen? allemaal geslopen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 Een straat is genoemd en, een waar, en daar waren jullie met groot materieel aanwezig. Daar waren we met uh, 17 voertuigen waren we daar om dus de nabestaanden en de genodigden en de burgemeester en de mensen van het Amerikaanse consulaat dus te rijden naar de plek. Een plechtig moment. Heel erg ja, emotioneel. Heel emotioneel. Ja, beslisswaard. Dus, dus, dat is ja. nou, je met je nekharen over en sta je bij.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 ga ik zijdelings ook weer mee bezig... om dat ding weer terug te brengen... zoals die oorspronkelijk eruit hoort te zien. Als je op dit moment zich ziet... dan zeg je, waar begin je aan? Maar als je over drie, vier jaar komt kijken... met een aantal vrijwilligers... dan zeg je, ja, daar staat hij... zoals die toen de tijd gaat Ja, Die remise en, dus... die Remis en de Leidse Vaart is heel uniek... dat museum te bekijken of er nou trams of bussen zijn... of wat dan ook. Daar, elke dag zie je daar een stuk of tien man... daar bezig om te restaureren. Dat is heel mooi. Onze medepresentator... De gebber, die rijdt hier ook met een jeep rond. Ja, ja dat is een jeep, dat is uh, 50 jaar, zeggen wij. Die is niet van de oorlog. Die is niet uit de oorlog, maar hij heeft wel de verbeteringen van de dingen die eigenlijk een beetje zwak waren in de bouwjaren 40-45. Daar hebben ze dus een betere versnelling bakje zitten. Dus jullie zijn nog kritisch niet. naar elkaar ook, als ja, je met een voertuig is. komt, of die wel helemaal goed is van de oorlog 40-45.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 Over oh, elkaar, ja. boven elkaar. En een dots, die heeft ze op de achterkant van de laadklep. Kijk. die dots is alweer een slag groter. Ik heb me goed in verdiept, hè, in die ja, auto's. ja, ja, ja, jij ja, weet, <laughs> ja, weet ervan. Ja, je kent het. En Zoals je gisteren, ken. met 4 mei, worden jullie uitgenodigd door wie... ...dat jullie, willen, dat jullie mogen rijden voor de veteranen... ...en mensen in been zijn? Um, dit is een combinatie van Cres. Cres is een... Uh, ...ja, ook weer gegroeid eigenlijk uit een lid van KTR...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 ...als van de andere kant. En dat vind ik eigenlijk weer het mooie van dit verhaal. Ze borgen daar ook de Duitse messers, bijvoorbeeld, en de Duitse uh, vliegtuigen, want ook die zijn daar naar beneden gekomen. Dat is uh, geworden een groepje van uh, een man of vijf, en inmiddels zijn we 25 jaar ver we bestaan 25 jaar, en uh, is een groep van 35 vrijwilligers...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 Dus dan praat ik over 2011. Geen enkele opgraving hebben kunnen doen, terwijl we dus de gegevens uit Engeland hebben van een bepaald vliegtuig die dus eigenlijk vrij kort bij de deur weer ligt om daar aan te gaan beginnen. Dus dat... hierbij een oproep voor de radio aan bedrijven als ze luisteren, Helpt Tom van de reden. Ja, dat zou geweldig zijn. Kunnen ze jou bellen, Tom? Ja, ik ben telefonisch te bereiken in Zandvoort. Dat is 023.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 langs het water mee moet aan deze kant ja, de, de, de, ja, aan deze langs het water en kijkt dan in het weiland en daar zie je een fortleggen van de stelling Amsterdam en daar is Cres heel dolgelukkig met deze locatie die we beschikbaar hebben gekregen van de provincie. We samenwerken met de Haro meer om daar onze spullen dus geïnteresseerden kunnen daar ook kijken. Zaterdag zijn we dus altijd Haro en in de maand mei zoals deze hebben we dus drie openingsdagen.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 Een gigantische verhuisdoos, boeken, tijdschriften, foto's. Ja, het, het is jammer dat luisteraars het niet kunnen zien. Dus, uh, uh, we kijken gewoon even mee. Maar dan zie ik, het Cres ontvangt een poederdoos als schenking. Ja, jullie zijn blij met alle kleine dingen natuurlijk. Die poederdoos, dat was um, van een mevrouw die als uh, ja, je had mensen die brachten krantjes rond en je had mensen die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 naar de vrijheid om microfilm. Dus naar de galoreerde. Ton, ik ken je zo lang. Wanneer komt weer de hele stoet met ouders en kinderen zo'n voet? Wij uh, hebben. Kost geld waarschijnlijk. In de jaren, tussenliggende jaren. we zijn op een gegeven ogenblik uh, één keer in de vijf jaar een bevrijdingsdag ja. te gaan vieren. In de tussenliggende jaren heb ik vijftien jaar achter elkaar de rit georganiseerd. Scheveningen en Muiden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 de gemeentebestuur, de verantwoordse de, de, de bevolking eh, moet daar eens goed op aandringen, om dat gewoon weer een keer aan te vragen bij onze secretariaat in de vereniging. Dus in van VV of in de gemeente komen? Alles wat wij doen...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 Ik doe mijn best. Ik ben persoonlijk ben ik met mijn eigen Tweede Wereldoorlog. Ik ben geboren in 1940 uit een gezin van een Duitse moeder en een Hollandse.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 honger moeten leiden om de, de, de oorlog te de, de, moeten doorstaan. Ik vind dat erg jammer. Dat het... We hoeven hier niets aan toe te voegen, Ton, de boodschap is heel duidelijk. Dank je wel. Je Hartelijk bedankt Dat komen ook. Dank je vriendelijk. Thank <laughs> you. Bij de een spreker. Ja. Um, we gaan uh, verder, uh, goede luisteraars, mijn naam is Pieter Jouwstra Naast mij zit Yvonne Roosendaal. En we presenteren het programma Goedemorgen Zandvoort. En aangeschoven is Gert van Kuik. En misschien dat er sommige Zandvoorters zeggen, wie is die man? Ik kan me niet voorstellen, want Gert is zo bekend hier in Zandvoort. Voorzitter van de ondernemersvereniging Zandvoort. Je zegt het toch goed hè? Dat zeg je helemaal goed. Ja. ja.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 Een nieuwe locatie voor de blauwe trim. Nou, dat, dat, ja. <laughs> Er zijn ook wat problemen mee, begrijp ik, <laughs> Maar waar ze nu staan, laten we wel zijn, het is ook levensgevaarlijk. Ja, Want iedereen pleurt zijn auto dan hier ja. midden op de weg. Eh, de gebeuren ongelukken steeds, eh, mensen ja. die onder de auto's komen, onder de bus komen. Maar ze moeten daar dus dus... sowieso weg. Alleen de, de probleemstelling was op enig moment dat de raters dus had besloten dat ze elders moesten waar de markt misschien niet wilde. Toen heeft uh, Gertone de, de verantwoordelijk wethouder, een gesprek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 Natuurlijk, niet tegenover Peter Tromp komt. Die moet, Ach, ja, ja. Die moet aan de andere kant van Stiphout zitten. Zo, zo werkt het natuurlijk wel. Maar je hebt aan de linkerkant van de grote klost... heb je allemaal food. Hè? Daar heb je dus de, de Slaag, de Groenteboer, Albert Heijn, noem maar op. Dus daar wordt gepland de non-food afdeling. En de andere kant.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 Of zij akkoord gaan uh, en daarna moet het ingericht worden, ja. Het is dus nog voor het zomerreces. De gemeenteraad. Ik, uh, iedereen wil dat wel, maar ik, ik, uh, ik hou mijn hart een beetje vast. Maar goed. Uh... Maar in ieder geval, dit jaar moet het Ja, ingericht worden. Ja, dat zeker. Ik, ja. ik, ik, ik denk zelf, ja, juli, augustus, hoe.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 ja. Het, is, uh, het is meer dan markt alleen. Ja, nee, dat is toch. Maar goed, het is een beweging en, uh, en we hopen maar het beste van. Winkeliefs hebben gesproken ja. inmiddels dus. Gert, nu je hier toch bent, even een vraag. Ik zie een heleboel bordjes te koop verdwijnen in de winkelstraten. Of te huur verdwijnen. Ja. Wat doe jij daar allemaal aan? Hou jezelf weg? Nee hoor, ik niet zoveel. Maar ik moet zeggen, in de Altenstad staat met name Bart Wijnberg actief.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 Komen er weer ondernemers binnen. De kunst is om dat ook na de zomer vast te houden. Ja. En, um, maar je bent positief gestemd? Op dat punt um, positiever dan ik een paar maanden geleden was. Ja? ja. Nee. Het weer. zonnetje. Het zonnetje. <laughs> nee, maar cool. we, we, we, we, o, uh, een van onze adverteerders heet je Dikbed die is hartstikke enthousiast ja, hebben een fantastische locatie die zit in dus A1 locatie en uh, voortreffelijk. ja, hij is heel tevreden ja. hij heeft een huurcontract, dacht ik, voor twee jaar en ik hoop dat hij dat kan en mag verlengen want het is een aanwinst, vind ik ja. voor Zandvoert, want dat hadden we nou nog net niet en het is een hele goede ondernemer die zit al een dag, 40, 50 jaar in het vak die begint niet ergens aan en die gaat ook niet zomaar weg dus daar is continuïteit uh, gewaarborgd, zeg maar en de zandvoerders weten hem ook te vinden. Absoluut, ja. Hij, het is de zandvoerder. Hè? Ja. Mensen, hij woont in de Ja, Perfect. Uh, van de zomer, de ondernemersvereniging. Wat zijn er nog voor activiteiten te verwachten van jullie? Wij zijn tenminste, een aantal mensen binnen de ondernemersvereniging zijn nu druk bezig met uh, de zandscultuur de Europese kampioenschappen. We zijn winkeliers aan de nader om een klein sculptuur te kopen. Dat is een sculptuur van 50 bij 50 bij een meter. Ik weet, en... ik weet van de plaats waar we normaal uitzenden Hotel Hoogland. Ja, die gaat ook die ingetekend. Een ja. zeemermin. Een zeemermin. Oh ja, ja, ja, een zeemermin. Ja, daar moet een zeemerman ja. zijn. En die wordt in Hotel Hoogland binnen opgebouwd. Ja. Ja. En ze, want dan hoop ik dat ik gasten binnenkrijg die ook even het hotel kunnen bekijken. Ja, nou dat is de grap. Er komt een routeboekje. We hebben nu uh, Dennis Moerenburg heeft uh, beslist. Uh, Peter Tromp heeft beslist. Uh, Bart Wijnbergen en nemen we nemen er misschien twee. Um, we zijn bezig met het VVV en met uh, Haven Verzand voor er nog een paar. De HEMA bijvoorbeeld. Dat moet allemaal nog, dat wachten uh, nog allemaal op hun beslissing. Dan komt er een routeboekje door het dorp heen en dan kan iedereen die beelden uh, alsnog uh, bekijken. Naast, naast de acht beelden die er toch al komen, want dat zijn die beelden van vijf, zes meter hoog. Hè? De, gewoon de, de echte beelden, zeg maar. De Ik Je bent lekker bezig. Ja, en dan. Uh, we waren we nog meer mee bezig. Ja, de verlichting natuurlijk nog. En de historische autoraces hè, van Zandvoet, dat willen we dit jaar ook... Uh, in begin september? Ja, dan gaan we de circuit een beetje optuigen. Dus, uh, en dan komen ze daarna naar het centrum toe. Ze komen naar het, het centrum toe, ja. ja. We hebben betrekkelijk weinig te doen, maar ze komen naar het centrum toe. Wij gaan de ondernemers vragen om hun uh, winkels oh, een beetje uit te rusten in die uh, sfeer, ja. Kunnen ze niet de auto in een etalage zetten? We, volgens mij willen ze het allemaal wel, ja. Brok je veel werk? Alle Gert, eh, enorm bedankt dat je ons weer hebt bijgepraat over deze situatie, de markt ja, graag gedaan. en alles wat er omheen gebeurt. Eh, we wensen je heel veel rust toe, maar dat lukt toch niet, want je bent, je bent zo gespannen als wat om alles goed te organiseren voor de middenstand. Ben ik nu gespannen? Nee hoor. Nee, maar oh, je kwam binnen van ik heb het zo druk. Nee, ik, nee ik, mijn conditie is uh, ongeveer nul. Nou, dus dat doe... stukje van Hotel Hoogland, die fiets, heeft een beetje alles geverfd wat ik in heb. Doe dan even rustig aan. Ja. Bedankt voor je kom Gert. luistert natuurlijk naar de muziek van Glenn Miller en dat past op deze bevrijdingsdag. Trouwens, de hele muziek die we tot nu toe gehoord hebben is allemaal bevrijdingsmuziek uit 1945 en omstreken. Maar ja, er zit een belangrijke gast aan tafel. <lacht> uh, Eén Albert Jan Vos, de programmadirecteur van ZFM. Goedemorgen. Ik ben uh, uh. blij dat hij tijd heeft genomen, gekregen om hier bij ons aan tafel te schuiven. Uh, dat betekent dat Tom Hendricks nu achter de knoppen en de schuiven staat. Fijn, Tom dat je dat allemaal wil doen. Ivo, uh, we zijn blij dat we onze baas hier aan tafel hebben. Het ja, is toch een multitasker <lacht> nou. om dat even netjes te zeggen. Wat kan hij ja, eigenlijk alle, niet? Alles. Albert <lacht> Jan, wat is er voor nieuws allemaal te vertellen? Uh, nou, De aanleiding dat ik hier zit is uh, gelegen in het feit dat we de zomermaanden zitten eraan te komen. Dus een aantal jonge lui werkzaam bij CFM. Dus wat meer in uh, vrije tijd hebben en met allerlei ideeën bij mij zijn gekomen waaruit wij hebben het volgende hebben gedistilleerd onder het thema CFM komt naar je toe hebben ze, krijgen we de zomer een soort drive-in gebeuren van de lokale omroep Leghuis, wat betekent dat? dat zijn drie opties zijn er mogelijk nou allereerst CFM komt naar je toe, de drive-in gebeuren ben je thuis?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 En uh, dan gaan we de actie ondernemen. Ik heb uh, inmiddels een verlanglijstje van drie evenementen waarvoor ze graag uh, van onze diensten gebruik willen gaan maken. Welke zijn dat? Nou, ik zal één voorbeeld even noemen. Maar dat is uh, bijvoorbeeld Plas du Têtre. Ja. Dat is een praktisch voorbeeld. Maar dat is een Franse markt. Een hartstikke leuke, In de een leuke markt. de is dat. Daar, daar, daar regelen we elk jaar al de muziek. mogen we de, de, de muziek regelen. Maar nou, die hebben nu een verzoek neergelegd over dat eventueel ook via CFM live in de uitzending kunnen gaan brengen, dan wel GizDockeys daar naartoe te sturen nou, dat is een praktisch verhaal, daar zijn we intern nog even aan de debatteren, de muziek gaan we sowieso regelen dus dat is al geen probleem. Die afspraken zijn er allemaal. Misschien kunnen we nog een extra tintje aangeven. Maar het betekent wel dat, ik neem aan dat die markt van s morgens tien tot vijf duurt. Maar vijf, als je jazzjockeys daarheen zou sturen, vijf, vijf uur lang Franse chansons. <lacht> kijk, dat is, je moet het praktische met het, met, het, met het leuke natuurlijk combineren. Dus daar zijn we mee bezig. Maar goed, nogmaals, de jaarmarkt is de eerste waar we streven om daar het acte de présence te gaan geven.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 Dat is allemaal geld voor het goede doel, om het zo maar eens te zeggen. Want dat gaat rechtstreeks in, in onze kast En dan kunnen wij de apparatuur voor aanschaffen. En, en dat mag wel eens vernieuwd worden. Dat zou wel eens vernieuwd mogen <lacht> ik worden. voorzichtig uit. Ja, maar daarom vind ik het zo knap. En dat zeg ik elke, elke keer weer. Dat de, ondanks het feit dat we verouderde apparatuur hebben... En,